Uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het om zo'n 11.000 patiënten gaat. Dat patiënten zo lang op hulp moeten wachten komt deels omdat het voor GGZ-instellingen financieel aantrekkelijker is om mensen met lichtere problemen te behandelen. Daarnaast zijn er minder bedden in GGZ-instellingen en is er een personeelstekort in de sector. De Rekenkamer zegt dat de aanpak zich juist zou moeten richten op mensen met grote problemen.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 Thank you. little in pain it's just easier than dealing with the pain Run His face. Thank you. I'm not